Vijf uur. Jan van der Putten met het nos het ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het ongeluk in Alphen aan de Rijn. Daar storten gistermiddag twee hijskranen in de klep van een verkeersbrug op een aantal huizen. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Drie mensen hebben zich gemeld voor het afleggen van een verklaring. Volgens officier van justitie Nooi worden ze beschouwd als verdachten omdat ze dan recht hebben op een advocaat. De OM vindt het nog te vroeg om te spreken van schuld of strafbare feiten. Tot laat in de avond hebben bergingswerkers in het puin gezocht naar slachtoffers, maar er is niemand gevonden. Er wordt ook niemand vermist. Bewoners van tientallen huizen moesten vannacht ergens anders slapen. De gemeente Alphen aan de Rijn zorgde voor opvang in een kerkgebouw. Nederland moet de geheime archieven uit de jaren 80 over Suriname openbaar maken. Dat vindt de Surinaamse activist Sendo Hira. Volgens hem is dat van belang om de waarheid over de decembermoorden te achterhalen. Bij die gebeurtenissen kwamen in 1982 15 tegenstanders van het militaire bewind van Bouterse om het leven. De rechtszaak over de moorden ligt al tijden stil. President Boutersen heeft nu voor het eerst gezegd dat hij met Hira over die periode wil praten. Nederland was in de jaren 80 nauw betrokken bij de oud-kolonie Suriname. De archieven blijven nog tientallen jaren geheim. Hira heeft ook de VS en Cuba gevraagd om inzage in hun archieven. Duitsland heeft vorig jaar een recordaantal immigranten binnengekregen. Het waren er een kleine 11 miljoen, blijkt uit officiële statistieken. Een op de vijf Duitsers heeft inmiddels een migrantenachtergrond. Dat zijn er bijna 16,5 miljoen. Vooral de instroom van Oost-Europeanen is groot. Veel Polen, Roemenen, Bulgaren en Hongaren zoeken werk in Duitsland. Ook het aantal asielzoekers steeg naar een recordhoogte. Vorig jaar kwamen er 200.000 naar Duitsland. Dit jaar zijn het er waarschijnlijk 450.000.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 Si je t'aime, je sais pas si je Je me suis fait mal en mon Je n'avais pas vu le plafond de verre tu me trouverais ennui aussi je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je t'aime, Je was t'aimer, mais j'ai vu cligné des yeux, tu plus la même. Que je J'ai niet te leven. Je was niet te leven. Je Je t'aime? Je sais pas si Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si Je t'aime. Je sais pas si Je Je sais pas si je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 Street I knew. To the girl that looked like you. I guess that's deja vu. But I thought this can't be true, cause. Oh.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 Say, and it's there.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 Dit